MFM fuck En wat doe je nou als je per ongeluk van iemand een mailtje krijgt... met daarin al zijn wachtwoorden? Van zijn mail, van zijn Apple ID's, van zijn Skype? Normale mensen, aardige mensen, sturen dan een mailtje terug. Goh, eh, kijk er een beetje mee uit. Klootzakken zoals wij doen daar dit mee in de phonevak. Met eerst even een mededeling. Uit veiligheidsoverwegingen zijn namen, adressen en wachtwoorden in dit gesprek onherkenbaar gemaakt. Hallo met meneer meneer Ja. Goedemorgen, Gaardhuis AIVD. Hallo. Ik bel u even over het gebruik van e-mailadres. is het Met wachtwoord is het gaat hier, klopt dat? Ja, we hebben een hele hoop wachtwoorden, maar die zitten er inderdaad wel bij. Ja. En het hotmailadres, de moe met wachtwoord. Ben vrij goed op de hoogte. Ja, uh... ja, dat zijn inderdaad allemaal adressen van mij. En ik, ik heb de laatste weken wel wat problemen met dat ding, want ik heb een nieuw programma ah. gekocht. Ja. Het zou daarin kunnen zitten. Het geval is namelijk dat deze twee e-mailadressen die ik net noem, met ondergenoemde wachtwoorden. Uh, ...worden gebruikt door een terreurcel van Al-Qaeda... ...die wij op het, uh, hey, de, de korrel hebben. En daar worden mails vandaan gestuurd naar onder andere... Uh, ...open at Al-Qaeda-networks.af. Ik zie nou, ook ja. info at jihad.net en makingbombs.kaboom.com. at kaboom .com. Nou ja. Uh, verder wor worden er ook wat internetadressen uh, bezocht... ...die wij hebben onderschept. Terrorporn.com, explosionsforexlam.net en fritsbom.com... Nou, ja, het is, die herkent u het niet? Me verschrikt. Nee, nee, nee, nee. Het zegt nee, me helemaal niks. Maar nee. ik heb wel veel problemen met mijn PC. Daar zou het aan kunnen liggen dan, denk ik. Want ik heb, uh, uh, omdat hij wat problemen begon te geven, heb ik op een gegeven moment op internet een programma gedownload, ja. waarmee ik uh, hem kon opschonen. Mm -hmm. Nou dan werd het alleen maar erger. Ja, ja, ja. ja Volgens ja, ja. kon ik ja. de rotsje ook helemaal niet meer kwijt. Nou, la laten we zeggen dat we nog een tijdje monitoren om te kijken of het echt van u vandaan komt, of dat er dus hackers aan het werk zijn geweest. Nou, het is mij volkomen onbekend. We hebben op die ja, straat inmiddels al een aantal dagen gepost met een wit busje. Misschien heeft u die nou, wel gezien. Nou, dat zou Om het internet op te vangen. We moeten zien wat ik ben, zelfs veiligheidsambassadeur hier in de straat. Ah. <laughs> ja, dan doen wij nog steeds goed werk als we ja. dat niet opvalt bij de veiligheidsambassadeur. Ja, uh, nou ja. nu, nu weet ik niet is u vrouwelijk in de kamer? Ja, die is hier nog bij. Daar heeft u niks uh, vreemds aan gemerkt? Dat moeten we uitsluiten namelijk. Nee. Nee. Die verdenkt u niet van uh, eventuele banden met terreurnetwerken? Nee, absoluut niet. Geen sympathie richting de jihadistische beweging? Uh, het tegendeel. Het tegendeel. Oké, okay, zet ik dat even erbij. Ja, wat u het beste kunt doen is de, in ieder geval de wachtwoorden veranderen. Oké. Okay. Uh, sowieso, meteen. Voor dat hotmailadres en voor? Ja, voor alles. Maar ook voor Apple ID want we hebben hier staan: nee, yes, yes, chips, oh en het je, de als wachtwoord. Ja, allemaal dus. Ja, ja, ja, ja, ook uw Skype. Eh, uh, maar nu weer je met die wachtwoord. Wees niet, ga hier naar hier. Jongen, jongen. Jullie weten beter wat ik heb als ik het ook zelf heb. Daarom. Dus die worden allemaal al gebruikt door deze mensen. Ja. En zolang ik die open laat staan, en de wachtwoorden niet veranderd, zal het alleen maar erger worden. Ik schrik hier wel een beetje van. Anders sluit ik niet uit dat er binnen nu en nou laten we zeggen twee dagen twintig gewapende mannen in uw slaapkamer staan. En daar heeft u ook niet heel erg veel zin in, denk ik. Nou, Dan kan ik beter op vakantie gaan, Nee. En mocht u de komende dagen een wit busje zien staan, dan ja. weet u dat wij dat zijn. Oké. Okay. Houdt u in ieder geval, u heeft geen kinderen toevallig? Ja. Houdt u die ook eventjes in de gaten wat betreft het internetgebruik? U zult niet de eerste zijn die het totaal niet vermoedt bij zijn of haar zoon of dochter? Ja ja. En nou. uh, die dan toch uiteindelijk in een trainingskamp in Oezbekistan terechtkomt met een uh, gezellige jihad Nou, dat zal bij ons niet het geval zijn hoor, maar... U zou niet de eerste zijn die dat zegt en die dat toch lelijk op zijn neus kijkt? Nou, bij de, de, hier durf ik mijn hand voor in het vuur te steken, okay. maar goed. Meneer, wachtwoorden zo snel mogelijk veranderen. Ja. En wat was uw naam? gratis IVD. Oké, okay, ik, uh, ik ga even mee aan de slag. Een hele fijne dag verder. Ja, bedankt. Ondanks alles. Bedankt. Dag. Dag. Hallo. Ja, hallo meneer, met Mo van Al Qaeda Client service. Wij komen niet meer in uw mailbox. Heeft u misschien wachtwoorden veranderd? Oh, zo doe je dat. Slimme Phone Fuck.